Vooral in Azië en Latijns-Amerika deed de grootste verfproducent de wereld het goed. Europa en de Verenigde Staten bleven daar wat bij achter, vooral door de malaise in de bouw- en huizensector. De kwartaalwinst van Axo kwam uit op 238 miljoen euro, 21% meer dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Ook de omzet steeg. Het weer half tot zwaar bewolkt, hier en daar een bui, vooral in de midden en zuiden, later ook zon. Er staat veel wind, het wordt vanmiddag ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort op ZFM. Nou, dat is het weer, Don, we zijn er weer. We zijn niet weg geweest. We zijn niet uh, weg geweest. werd wel een beetje onderbroken ineens he, door die ja, ja. computer we maken, het even, ja, we maken het even af, gewoon wat we net aan het zeggen waren. Weet ja, ja. je, zo komt de, de, de, de minuten tellen of niet de seconden. Ja, en daar gaat het fout in. Ja, ja dat, gaat, dat gaat niet heel, dat klopt niet helemaal. Maar we weten ook niet precies wanneer de computer ingrijpt. Ja, want ja, dus, het uh, nieuws krijgt voor, het is live. Ja. Het is live. Het is live. Uh, we gaan in ieder geval straks verder met uh, wethouder Tatus. En dan uh, gaan we een denkbeeldig fietstochtje maken. Ja. Zo, we stappen op bij het huis in de duinen. En dan zien we wel waar we uitkomen. We hebben in ieder geval een aantal vragen voor onderweg. Ja, een hele lijst vragen. Een hele lijst punt vragen. Nou, we gaan eerst even een muziekje draaien. je mee naar Zandvoort aan de Zee en dat heeft Wilfred Taaters dus ook gedaan, die zit bij ons aan tafel inmiddels. Welkom Wilfred. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we gaan het hebben over een aantal zaken die spelen op dit moment in, uh, in de gemeente Zandvoort. En we hebben zo bedacht als we nou een, uh, een virtueel fietstochtje gaan doen en we stappen op de fiets en we gaan bij het Huis in de Duinen beginnen. Als ik trapondersteuning mag hebben, dan heel graag. Ja. Nou, je zien je op zelden op de fiets, maar ja, ja, daarom deze heb keer heb ik trapondersteuning nodig. Ja. Zeker als we de berg op gaan. Gaan ja. ja, ja, ja, ja. er een uh, klein motortje aan doen? Heet, dat, dat, dus dat heet trapondersteuning. Trapondersteuning. Ja. Dan komen we aan bij het, uh, of gaan we gaan eigenlijk weg bij het huis in de duinen. En uh, dat is in het nieuws geweest, ja. met een locatie die iets verderop ligt, het Wat ja. Kan je daar iets over vertellen? Nou ja. zijn er al, is er al een beginnetje gemaakt met de, de planning? Uh, nou, er uh, was een planning gemaakt, die is nooit weg geweest. Okay. Tot het moment dat uh, Dunamare, want dat is dus ja. uh, degene die uh, dat het onderwijs organiseert, totdat Dunamare gezegd heeft van we trekken de stekker eruit. Maar ja. Wij zijn dus doorgegaan met ontwikkelen tot dat moment. Dus uh, er, er ligt gewoon een... Een, een plan, maar, maar, maar, maar Dunamare, uh, de, de Gerttenbach, is natuurlijk niet de enige daar in het gebied die uh, wat wil. He, ook uh, Zorgcontact, uh, Woonzorg Nederland, uh, de, die de eigenaar is van het Huis in de Duinen, die wil daar ook iets ontwikkelen. In ja. die zin dat het Huis in de Duinen totaal verouderd is en dat daar uh, ja. aanpassingen, in ieder geval nieuwbouw, gepleegd moet worden. Ja. Dus voor dat hele gebied, Huis in de Duinen en Gertenbach, wat aan elkaar grenst, uh, daar hebben wij een, een uh, vier stedenbouwkundige. Uh, ja, exercities gemaakt van wat zou daar kunnen. Ja. Alleen nu uh, ja, heeft het heel even stilgestaan toen de stekker eruit getrokken ja. werd. En uh, nu heeft de gemeenteraad een uh, motie aangenomen waarin uh, gezegd is uh, dat de uh, het college een uiterste inspanning moet plegen, zowel materieel als immaterieel, om het voortgezet onderwijs in Zandvoort te behouden. Ja. Nou, dat hebben we ter harte genomen en uh, nou ja, dat is een maand geleden aangenomen. Ja. En uh, we zijn dus uh, nu uh, druk bezig om de spelers op dat gebied te vragen wat zij nu precies willen. Want uh, daar zal toch het een en het ander aangepast moeten ja. worden. Ja, dat is waar. Nou, het ging ons ook meer nieuwsgierig. Ja, er werd toen gezegd, oké, okay, de commotie is voorbij. Nou, Gert Bach blijft. Gaat meteen de motor weer draaien. Ja, Dat, dat wou ik zeggen, ja, oh, is direct. die motor weer opgestart? Start en stop is het. Ja. Ik uh, kan me voorstellen dat er een hele periode van planning aan vooraf gaat. Want dat, ja, dat doe je niet zomaar even. Nee, maar dat, uh, daar hebben we natuurlijk al veel werk verricht. Alleen de vraag is nu of uh, het ijzerpakket van uh, de school en van Woonzorg Nederland nog hetzelfde is ja, ja. als voor die tijd. Ja, ja. En dat moet dan aangepast ja. worden. Ja, ik zat er zo aan te denken dat als je... Nou, wat er gebeurt is in feite dat uh, Huis in de Duinen en Gerttenbach... of wat er gebeurt, mogelijk gebeurt, is dat die van plek verand, uh, wisselen. Dat eigenlijk dat is, in grove, dat grove lijnen. Kijk, inhoudelijk uh, onderwijs en, en uh, zorg, dat is uh, portefeuille van mijn collega. De ja, dat, ja. Alleen het stedenbouwkundige deel, hè, de invulling van het gebied... Daar jouw portefeuille, zorgen. ja, ja. ja Nee, ik zat even te denken, een jaar of twaalf geleden maakte iedereen zich enorme zorg over de noodschool die we toen hadden. Al die lokalen, al die, die containers. Nou, Wat joh. moeten we ermee... Nou, tot nu toe denk ik dat we onze zegeningen mogen tellen dat we dat ding nog hebben. Ja, ik kan me nog herinneren dat er een raadslid een bot gedaan heeft op die video, Ja, ja, ja. Want die ja. wisten wel raad. Nee, ja. Nou ja, wij hebben er gelukkig ook een goede invulling aan ja, gegeven. Ja, en straks met die Gertenbach mogelijk ook weer. En misschien... Ja. Dat, kijk, als je op dezelfde locatie gaat bouwen, dan heb je dus noodlokalen nodig. Ja. Ga je op een andere locatie, dan kan je ja. zo in één keer overgaan. En dat dat geeft ja. veel voordelen. Ja. Ja. Ja. ja, ik heb de eerste keer meegemaakt. Van het gemeenschapshuis naar deze Als lokale leerling? Als leerling? Als ja. ja. Leuk was dat. Dat is al heel lang geleden. <laughs> dat is al heel lang geleden. Die, die, ja. die dingen zijn toch niet zo oud, dacht ik? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nee, dus dit, vijf, dit meer zijn, dan vijftig jaar geleden. Nee, maar dit zijn weer nieuwe noodlokalen. Oh, nee, nee, nee niet het noodlokalen. Oh, ik wou zeggen. Nee, nee, ik heb nog in het gemeenschapshuis op de Gerterbach gezeten. Ja, ja, ja. ja. En dat ging toen over naar deze locatie. Maar goed, dus is... nee, ik, ik, de gedachte kwam ja, even bij me op. Ik heb die, die raadsvergadering waar jij het over had, waar mensen zich zorgen maakten over wat moeten we dan met al die containers. Nou, sinds die tijd ja. zijn ze constant in gebruik gebleven ja, met alle nieuwe scholen die gebouwd ja. worden. Dus, ja, uh... en ze krijgen nu weer een zoveelste de leven, denk ik, ja. eh, als nou. ze... En als dat voorbij zijn, zijn er genoeg verenigingen oh, die, ja. uh, die ja, dat, dat als clublokaal willen niet, overnemen. He? Ja, maar dat is het probleem niet. Het is de grond, hè? Ja, waar de grond je, waar, waar je, je moet staan. Een, een enorm staan grond, hier ja, ja. in Zandvoort. Ja, ja, ja. Dan staan we dus nog uh, bij het Huis in de Duinen. Nee, Herman bent, we, we, we Nee, we waren, waren al bij de, de Gerttenbouw. Nee, ja. nou, die komt toch op de plek van huis. Je moet ons weer Wij dan, waren, dan we voor waren vooruit gefietst ook een fiets. Ja, met strappe ondersteuning. Nemen. Ja, want ik, nou, dan gaan we nog een klein stukje terug. Dan heb ik nog even over de Herman weg, Want daar was ook nog wat uh, mee te doen. Dat, ja? dat is iedere keer een gestegel van gaat hij nou wel of gaat hij nou niet door? Nou, dat, wat is, denk jij dat, zelf? Is, dat is iets... Nou ja, het zou voor mij een wens zijn om de Herman weg door te trekken. Maar dat kost zoveel geld dat als dat ooit zal gebeuren... dan denk ik niet dat het de eerste tien jaar gerealiseerd zal worden. Ja. Dus, uh, er zijn dus, zoveel uh, spelers die daarbij nou, komen. Nou ja, kijken. natuurlijk, uh, je, je, het, het moet door uh, iets wat een natuurgebied ja. genoemd ja. wordt. Ja. En uh, de een vindt dat uh, wel een uh, natuurgebied, de ander vindt dat geen natuurgebied. En, uh, waar je eigenlijk over praat, dat is, zou een corridor zijn van 12 vierkante meter breed... Uh, door uh, het kost verloren park. En dan ja. zal er ook nog een, ja. een, een, een, een, de, de, de spoorweg gepasseerd ja. moeten worden. Ja. Maar, uh, daar is erg veel geld ja. voor nodig en dat is er op het moment niet. Maar het is wel een wens van mij dat dat uh, in ieder geval op de kaart blijft staan. Het zou een heleboel problemen uh, oplossen. Het, het zou ja. een, een, nou ja, zeg maar ja. een rondweg rond Zandvoort ja. zijn wat veel problemen oplost. Ja. En, uh, met en aanpassante brandweerkazerne. Uh, allerlei zaken spelen aansluit. een rol. Nou ja, ja. Dan kijk, de urgentie die wordt straks gewoon groter ja. om dat aan te leggen. En ja. naarmate de urgentie groter wordt... Ja. Uh, ...is het ook makkelijker om daar geld voor ja. beschikbaar te stellen. Ja. Ja, nou. En ik denk dat uh, het uh, verstandig zou zijn er nu al wat aan te doen... ...maar uh, ja, het is niet haalbaar op het ja. moment. En dan moet je de energie ergens anders in stoppen. Okay. Nou, Dan stoppen. gaan we weer op het... Uh, dan gaan we fietsen weer. Dan zijn we in één keer bij de Gertenbal. Hebben uh. we de Gertenbal. Nou, dan, uh, daar hebben we het over gehad, hè? Ja. Dan gaan we naar het En daar, daar krijg je een rotonde ja. in de toekomst, dat bedoel je. Uh, ja. Ja, ja, want hoe is dat nou gegaan? Het is mij een beetje onduidelijk van waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. Het natuurlijk bezwaren van mensen die daar dus woonden. Maar dan ga je toch van tevoren ga je een planning maken van nou, we hebben dat en dat hebben we nodig aan grond. En dan ga je overleggen met degene van wie die grond is. En daarna ja. ga je dat doen. Uh, wat, wat ga, daar ga je het aanleggen. Ja, ja. Ja, als je overeenstemming bereikt met degene ja. voor wie die grond is. Ja. Nou, uh, eerst, eerst moet je een plan maken. Daar is uh, de, de hele buurt, er is afhankelijk heel Zandvoort bij betrokken geweest. De informatieavond. Ideeën van iedereen. Uh, er zijn veel tekeningen ingele, ingediend. Ook ja. uh, deskundigen die we hier in Zandvoort hadden, buiten de ambtelijke sferen. Uh, die hebben tekeningen. <laughs> Dat zeg je netjes. Ja, maar zo is het ook letterlijk. Kijk, als, als een, een, een, een burger in zijn jeugd gestudeerd heeft, dan moet ja. ik hem een deskundige. En ja. Dus uh, nou, daar zijn ook uh, de, de ideeën in gebracht. En uh, gezamenlijk is daar een ontwerp uitgekomen. En nu nog hoor je mensen van: ja, maar je kan een rotonde maken die wel daarin past, of ja. niet in past. Nou. Geloof mij nou maar, er kan geen rotonde daar neergelegd worden die, die precies past in de grond die van de gemeente zelf is. He, daar zijn uh, schablonen voor, daar is, de, de zijn, moeten bepaalde uh, bochten gemaakt worden. Uh, de, de McDonald's uh, van der veld, iedereen moet er gewoon langs ja, kunnen. De bus. grote auto ja, ja. de bus. Ja. Dus... Uh, ...dat is gewoon niet mogelijk gebleken. Alles is, alles is geprobeerd. Nou ja, vervolgens, als dan blijkt dat dat niet op je eigen grond kan, ...dan ga je onderhandelen met de mensen, de, de eigenaren van de grond die je dan nodig hebt. Ja. Nou, als dat aanvankelijk voorspoedig gaat... ...ja, dan, dan heb je het idee van, nou, dat kan wel binnen een jaar geregeld worden... En ja, dan komen er plotseling eh, problemen opduiken. En we hebben van drie uh, particuliere grondnoden. Van twee uh, was het uh, geen enkel... Daar natuurlijk was het moest gekocht worden, maar het was verder geen enkel probleem. was te regelen. En bij de derde kostte het nogal wat moeite. En uh, nou ja, dan moet je op een bepaald moment de keuze maken. Als het in de minnen niet gaat... Ja, dan zul je een onteigeningsprocedure moeten starten. En dat is een hele uh, secure... Uh, procedure, want ja, je gaat wel het bezit van iemand afnemen op dat moment. Nou, oh, ja. ik vind dat dat is uh, bijna heiligschennis in Nederland en ik vind dat ook wel terecht dat dat secuur moet gebeuren. Nou, uh, de, die procedure zijn we gestart en toen zei de gemeenteraad: Ja, we willen toch liever dat u dat in de minnen gaat schikken. Nou, toen heb ik gezegd van, uh, nou dat willen wij ook het liefste, maar laten we nou die twee procedures parallel laten lopen. Dat wij gewoon doorgaan met de onteigeningsprocedure, want dat kost, dan zou je veel tijd verloren laten gaan, als je er in de niet uitkomt. Nou, wij zijn uh, weer de onderhandelingen gestart uh, om in de eruit te komen. En daarvoor zijn taxateurs benoemd en die taxateurs, uh, wij hebben een taxateur benoemd en de andere partij heeft een taxateur benoemd. En die lagen nogal wat uit elkaar bij de schattingen dat het kost. En toen heeft de eigenaar van de grond gezegd... nou ja, kunnen we wel uh, nog heel lang doorgaan... maar laten we ergens in het midden zien uit te komen. Middelen, ja. Nou ja, ik denk dat uh, de rechter uh, daar ook zo'n beetje... in die omgeving zou zijn uitgekomen. Alleen dan zijn we weer twee jaar verder. Oh, ja. Dus hebben we de Raad voorgesteld om inderdaad... dat voorstel van die eigenaar over te nemen. En het is een heleboel geld wat er betaald moet worden ja. voor die grond. Uh, het zij zo... Heel beroerd en, en uh, met bloedend hart. Maar ja, als je beëdigde taxateurs iets laat waarderen... dus uh, de, de waarde bepalen... dan denk ik niet dat je als leek daarmee moet bemoeien... en nee. zeggen van uh, nee, maar dat is minder waard. Dus uh, dat is niet goed. Ja, ja, de mensen dat dat die mensen hebben ervoor zeggen. gestudeerd. Die hebben ervoor gestudeerd. Nee, erger nog. <tie> ze hebben de eet afgelegd. Hè? Ze, ja. ze zijn beëdigde taxateurs. Ja. Maar uh, ik, ik heb ook begrepen, er was een uh, subsidie... ...in het spel van de provincie om die rotonde aan te leggen? Of, of nee, niet? dus de, de, de provincie betaalt 95% van de kosten van uh, het werk op de openbare weg. Dus het uh, verwerven van de grond betaalt de gemeente zelf. Ja, ja, dus, ja. u, de grond blijft en ik... van de gemeente. Ja, alleen, provincie de, uh, heeft alleen de, grond de aanleg in het, in het van de rotonde, de ja. aanleg van de prinsessenweg... en ja. Ja. Ja. Ja. al die, die, die, dat, dat, dat hele project daar, dat wordt voor 95% gesubsidieerd. Ja, ja, dat was destijds de, de, de, al de, de, ja. De opzet. Ja. Ja. ja, en die grond wordt niet van de provincie ineens, omdat nee, ze nee, gesubsidieerd nee, nee. hebben. Nou, nee, nee, het, blijft het gaat, voor. gaat om het werk dat er ja, gesuurd ja, wordt. Dat is duidelijk. los van de grond. Nou ja, goed, de gemeenteraad is al genoeg erover gezegd... Ja. Over de nou ja, spijt goed, en al zo, dat soort zo, dingen meer. Zo, zo is het gegaan. Ja. Ja. Maar goed, even aankomende bij de kost verloren. Bestemmingsplan: kost verloren straat in omgeving. Is pas uh, goedgekeurd. gekeurd. Nou, we gaan binnenkort weer beginnen. Hè? Ja. Ik bedoel: uh, jaren geduurd? Uh, ik meen uit mijn hoofd dat het uh, in, op 12 december 2000, wat was het, Drie of vier? Drie, vier... Uh, nee, drie is uh, goedgekeurd door de Raad. Dat betekent dat we binnenkort weer gaan beginnen met het uh, opstellen van een nieuw bestemmingsplan. Kostvolle buurt. buurt. Ja. ja. Zullen we weer dat op onze zijn. fiets stappen en over dat moeilijke kruispunt nou, nou, heen gaan? Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat, dat bestemmingsplan heeft toen zo lang geduurd. En dat ja. is wel, wel even bijzonder. Ja. Omdat men uh, wilde via participatie een bestemmingsplan opstellen. Ja. En, uh, nou ja, dat is, een, dat is een, een leuke oefening geweest, maar het betekent wel dat het uh, bijna acht jaar geduurd ja. heeft voordat dat bestemmingsplan. Want, ja. zie maar eens al die bewoners op ja. één lijn te krijgen. Ja, dat lukt nooit. Ja, nou ja, is lachen. gebleken, kijk, participatie is een groot goed, maar je moet het niet voor alles gebruiken. We hebben wettelijke inspraakprocedures en die blijken ja. toch beter te voldoen. Ja. ja, dan blijft er een beetje schot in de zaak ook. Ja, nou ja, je mag best experimenteren, maar de wetgeving heeft toch wel blijkbaar voldoende participatie ingebouwd om in ieder geval adequaat te kunnen besturen en bestemmingsplannen vast te stellen. Ja. Nou, in ieder geval wat er toen uitgekomen is, en daar ben ik persoonlijk heel erg blij is dat we met de fiets over de bus weg mogen, als we verder fietsen. Ja. En dat vind ik heerlijk. Nou, ik denk ik dat ik dat, ik denk dat... Het is een geweldige dat, verbinding voor ja. fietsers. Ja. Nou ja, u weet uh, waarschijnlijk wat hoeveel voeten dat in de aarde heeft. Ik ben van mening dat het altijd een heel reëel uh, voorstel geweest is om ja. daar fietsers en voetgangers ja. toe te staan. Ja. En nu dat gebeurd is en de rust is weergekeerd... Denk ik, het ziet er in de eerste plaats erg goed uit ja. en in de tweede plaats uh, hoor ik ook geen gemopper meer. Nee, nee. En vaak is dat ook zo. Nee. Hè? Als je iets uh, ja. wil veranderen, de verandering kost de meeste moeite en als het veranderd is dan... Hoor je, uh, je niemand meer? Nee. nee, ik denk ook dat dit een goed plan is, nee. want dat is natuurlijk altijd de voorwaarde, het moet wel goed ja, in elkaar ja. zitten. Dan kom ik uh, als vrachtwagenchauffeur met een grote auto kom ik vanaf de zand van Waar rijden. Waarop de fiets? Uh, ja, maar ik... We kijken even naar die vrachtwagen die aankomt. Ja? En die moet dan straks over die denkbeeldige rotonde ja? moet hij naar het centrum toe. Ja? Nou, hij mag niet over de Haarlemmerstraat. Want nee. dat is niet voor vrachtverkeer. Zit dit midden ook zo'n raar, uh, zo raar dingetje. Dus hij moet dan rechtsaf. De Lore staat over. En dan neemt hij dan de koningin weg. En dan gaat hij dan zo met zijn grote vrachtwagen naar het centrum. Dan zou het toch wel handiger en beter zijn dat die vrachtwagens ook over die bus weggaan. Of... Nou kijk, de vrachtwagens hebben tegenwoordig een tomtommetje. En die gaan via de randweg. En de zeeweg gaan ze over de boulevard. Die gaan nemen, maar maken eerder de keuze. Uh, dus uh, ik, ik denk dat, uh, dat het niet meer zo is dat een vrachtwagenchauffeur verrast wordt met een bepaalde situatie. Er zijn veel betere routes dan uh, wat jij nu aanwijst. De de Zandvoortselaan is niet aantrekkelijk voor vrachtwagenchauffeurs. Nee, nee, dat, nee, nee, dat begint al in... Je dus ziet het meest nee, over de Noordboulevard aankomen. Al in Eemstede, ja. Klopt, ja. ja. Ja, en en de daar meeste, wordt, er wordt ook al... heel veel rekening mee gehouden. Ja, ik ja. weet niet hoe Markt en anderen dat doen, dat kan je niet zo goed zien. Maar... Ik, ik weet ook niet precies, maar het uh, meest, meeste zie ik als de Noordboulevard. Daar, raar, is meer, op, op, op, op, daar is meer ruimte ja, ja. en ja. Ja. je zit ook makkelijker in het centrum, hè, via de Engelbertstraat, uh, Oranjestraat en... Uh, dus uh, dat, dat is de, de, niet de voorgeschreven route, maar wel de voorkeursroute die we meegeven. Ja. Nou, dan even ervan uitgaan dat we dan op ons fietsje ja. over het busweg rijden. Ja. En dan komen we aan bij het uh, Louis-David's carré. Dan komen we eigenlijk van tevoren aan bij de bibliotheek die daar nu staat. Die daar dus weg gaat. Is dat wat je net bedoelde met bestemmingsplannen veranderen? Want daar gaat natuurlijk ook wel wat veranderen. Nee, dat is als ook bestemmingsplan verloren. Okay. En dat is bedrijven bedrijventerrein. Ja. Maar dat is de bedoeling dat dat een klein woonwijkje wordt. Ja. Daar wij... was al een bestemmingsplan toch voor aangenomen? Ja, moest een... een, een flink aantal jaar ja. geleden. Nou, dat was dus kostverloren. Kostverloren, oké. Okay. Hetzelfde dat verhaal toen. Het okay. En, uh, nou ja, dat komt nu weer een ontwikkeling. Maar daar, uh, daar komt een... Uh, ...een woonwijkje en ja. Uh, ja. daarvoor moet eerst de bibliotheek over... Ja. Ja. ...naar het Louis-David's carré... Ja. ...en uh, ja, dan, moet een, dan vindt er een grondtransactie plaats bij de ontwikkelaar daar... ...en ja. daar wordt aan gewerkt op ja, dit okay. moment. Ja. Dat is mooi. Maar kijk, uh, even, en er wordt aan gewerkt en dan uh, moet ik erbij zeggen... van ...dat heeft op dit moment niet de hoogste prioriteit... Uh, we hebben een aantal projecten en we hebben maar een beperkte organisatie ja. die dat doet. Ja. Uh, dus, dit is een van die dingen waar wel aan gewerkt wordt. Uh, het is met name de ontwikkelaar ja. zelf die met een plan moet komen. Ja. En dan haken wij daarop in. Ja. Met de formele organisatie en, van ja, de Ja, En dan, als de bibliotheek over is, kijk dan is er weer voor ons een moment als gemeente ja. om uh, nou ja, te, te onderhandelen over de overdracht ja. van die grond. Ja, ja. Oké, okay. komen we aan bij de middenboulevard. Zullen we eerst even een muziekje nee, draaien? Nee. Ja, we ja, draaien ja, eerst even een muziekje. Want ik had nog een vraag over de Louis Davids Carré. Deeltijd. Ja, daar komen, we. Daar komen goed, we aan. We draaien eerst even een muziekje. Okay. Okay. Nou, I said D-fat. What's he doing playing D-sharp? Hey, Hoots, you're looking kind of down in the feathers, man. Hey, what's up, John? Boy, it's just one of those days where you're trying to have a jam session and just nothing seems to go right. I guess this bird's feeling a little blue. Oh, yeah, I've been there. You know you know how I cheer myself up? I sing a song. Oh, you're gonna sing one right now? It'll make you feel good. All right. Sing a song about sunshine. SING A SONG ABOUT TAKING A WALK IN THE RAIN uh -huh. SING A SONG ABOUT DAYTIME WHY NOT SING ABOUT TAKING A RIDE ON the TRAIN you. YOU CAN'T GO WRONG WHEN YOU SING A SONG again. <laughs> SING IT LOUD, SING IT STRONG IT FEELS GOOD WHEN YOU SING A SONG YOU'RE ON hooks. SING A SONG ABOUT NEW FRIENDS Sing about tomorrow and yesterday Sing a song about old friends Why not sing about having a sax to play It can't be bad Even if it's sad Sing it loud, sing it strong It feels good when you sing a song All right Sing a song about pickles or plants Or birds or ants <laughs> yeah. Or anything that comes along Sing a song about laughing or crying A banana or a lion Sing a song about the short and the tall The big and the small Or anything at all Sing, Sing a song a about movies movie. yeah. Sing a song about something that's in your head Sing a song about daydreams Sing a song about orange, yellow, blue or red You never lose Low, sing it fast, sing it slow. It feels good when you sing a song. Here we go. You can't go wrong when you sing a song. Oh, sing it high, sing it low, sing it fast, sing it slow. Sing it happy. Bij dit nummer denk ik een hele grote neger met een hele grote zware stem. Ja, ja. Nou, we gaan even verder met het uh, wethouder Taters over het Louis-Davidskaret deel 2. Want ja, we zijn net langs de bibliotheek gereden met het fietsje. Deel 1 is uit de steigers. Deel 1 is uit de steigers. En uh, deel 2, dat zit er natuurlijk straks aan te komen. En dan hebben we de rug- en rugwoningen en we hebben het uh, gemeenschapshuis. Nou, misschien eerder nog het postkantoor. Ja, dat komt later op de route. Want we rijden Wilfred, help we di ons. Discussieer maar. Dat dat prima, ik luister wel. Help ja. ons. Uh, Wanneer wat, kunnen we wat verwachten wat, uh, met die rug- en rugwoningen? Wanneer, uh, uh, nou, de, die worden nog bewoond. Er uh, zijn uh, in uh, het eerste plandeel zijn ongeveer 50 woningen van de EMM. Dus de mensen die, uh, een aantal mensen die in de rug- rug rugwoningen... Wonen Die hebben de voorkeur gegeven om over te gaan naar die nieuwe woningen boven de scholen. Ja. Nou, die worden opgeleverd februari, maart uh, volgend jaar. Dus eerder dan dat moment kunnen die rug- en rugwoningen niet afgebroken worden. Nee. Uh, dus dat zal, uh, denk ik, zijn uh, pal na de zomer volgend jaar dat die afgebroken zullen worden. Misschien iets eerder. Uh, en uh, dan wordt dat uh, terrein voor een deel vrijgemaakt om daar de noodwinkel van Albert Heijn uh, neer te zetten. En te kijken of we daar nog wat extra parkeerplaatsen kunnen creëren... om tijdelijk, tijdelijk de uh, problemen die er op het gebied van parkeren zijn in die buurt uh, wat te verzachten. Uh, dat is antwoord op uw vraag, denk ik. Ja. Ja, en dat hangt weer dus samen nou, met het postkantoor en open uh, nou, en, en, en, en dan heb je uh, het gemeenschapshuis. Ja. Nou, de functie die, functies die nu in het gemeenschapshuis zitten, die worden opgevangen in de brede school. Dat uh, moet één uh, op één uh, in elkaar passen. Ja. Dus zodra die school open is, dan zou in principe... Als de functies vanuit het gemeenschapshuis, dus de, de, de, de, de zalenverhuren, de klaar voor jasclub, enzovoort, die zouden over moeten komen, uh, over moeten gaan naar de, de brede school. En dat zou in principe in uh, januari, februari volgend jaar plaats kunnen vinden. Dus als het gemeenschapshuis is vrijgespeeld, dan uh, lijkt het me verstandig om het gemeenschapshuis dan af te breken. Op ja. Ja? dat moment. Ja. Dus dat zal begin volgend ja. jaar zijn. Maar de, de hoek, uh, Marktplein, uh, in de nieuwe situatie, uh, postkantoor, uh, Albert Heijn Nieuwbouw, uh, if, zit die er ook al aan te komen of is dat wat nou, verder dat, nog? Dat, uh, dat, uh, dat, u, dat zit er inderdaad aan te komen, ja. ja. Uh, wanneer precies het postkantoor afgebroken wordt, uh, dat weet ik niet. Ja. Uh, dat, dat is ook niet van uh, de gemeente. He, dus uh, nee. die, die, die, die, de eigenaar die zit dus wel in, uh, in het complex, die gaat daar wel nieuw bouwen, maar op, uh, op welk moment precies, dat is uh, niet duidelijk. Nee, nee. Ja, de, we weten wel ongeveer, uh, we willen het totale project 2014-2015 afhebben. Uh, de parkeergarage wordt doorgetrokken tot bijna het Raadhuisplein. Dus je ja. kunt zich allemaal wel voorstellen wat daar... Dat de... moet nog allemaal open en, en, en uh, ja, gebouwd gaan worden. Ja, dus. ja, natuurlijk. Ja, parkeergarage deel 2 in feite. Dus. Uh, deel 3. Of 3 al. Uh, deel, deel, we hebben nu 1A uh, gehad. 1B ja. komt er dus aan. Het ja. sluit gewoon aan op het geheel. En dat, uh, dat betekent dus... Uh, ...daar kunnen we mee starten wanneer de scholen over zijn... En, ...de Hannieschaft en de Maria-school ja. over zijn... ...dan worden de containers uh, weggehaald uh, ja. en dan, kan, dan kunnen we aan het werk gaan. Dus er worden eigenlijk uh, komende containers te kopen? <güls> dus nee, <güls> als we de nee, Gertenbach nee, gaan verplaatsen, nou, bijvoorbeeld. <güls> uh, zoekt u nog een container? <güls> nee, niet. Nou, ja, nou de duivenvereniging uh, misschien wie weet. Nee, maar de, de, daar, daar wordt wel een bestemming voor gevonden. Ja, nee, maar... Nou, nee, daarom zei ik het ja. ook net... ...als die Gertenbach van plek wisselt met uh, Huis in de Duinen zou je best wel eens een keer die noodschool weer nodig kunnen hebben. Als de planning zo uh, zou nou lopen. Juist, juist niet als ze wisselen. Want dan kun je een nieuwbouw neerzetten op de plaats van het huis in de duinen. En dan ja. kan de school in één keer over. Dan heb je geen noodschool nodig. Ja, maar, en waar laat je het, huis, het huis. huis in de duinen ondertussen dan? Nee, maar goed, dan krijgen we weer die, die discussie die we net <laughs> ja, hadden. Ja, ja, ja. Eh, dan moet een stedenbouwkundige invulling voor dat gebied ja, gemaakt ja, worden. Nou, uh, Oké, okay, maar in ieder geval ja, de containers en de, de, de schoolweg... Uh, en dan komen we daar aan het parkeer. Er is ook nog een parkeergarage onder de appartementen aan de Prinsessenweg. Ja. Waar nu rug aan de, rug Daar heeft de raad toe besloten. Ja. Om, kijk, ja. je kan maar één keer daar uh, volume ja. neerzetten ja. voor het parkeren. En uh, nou ja, we hebben toch wel uh, grootse plannen met het centrum. En uh, wij verwachten dus ook uh, ja. wat, uh, wat, ja. wat meer reuring. En ik denk dat je voor de economie van het centrum absoluut nooit te veel parkeerplaatsen kunt ja. hebben. Nee. Dus als ik het goed begrijp, vanaf het Raadhuisplein tot aan de huidige bibliotheek, dat wordt eigenlijk allemaal onderkelderd met een parkeergarage. Ja. Ja. Dat is een groot gebied, ja. Nou ja, dat zijn in totaal 511 plaatsen ja. die niet allemaal bestemd zijn voor uh, de bezoekers. Hè? Ja. Dat we wel zijn, die zijn ook nodig voor de woningen die daar gebouwd worden. En uh, de, de, als je ja. de, de winkels en uh, de scholen, alles hebben, heeft parkeerruimte nodig, bibliotheek. Ja. Dat is het allemaal ja. opgenomen in het geheel. Ja. Ik denk dat er zo ongeveer 150 zoekplaatsen overblijven. Ja. Gaat de gemeente zelf ook nog wat plekken reserveren voor zijn medewerkers? Uh, nou ja, zoals iedereen de plicht heeft, omdat uh, zal ook ja, de gemeente, de gemeente iets, de... Moet, iets moeten doen. Ja, Het uh, staat nu op Vavousjeplein uh, eigenlijk een beetje. Ja. ja. Als ja. uitwijk. ...zat op het uh, Zwarte Veldje staan ze altijd. Nee nee, nee, nee, nee. Nou, als er een plekje is... Nee, dat is geweest, hè. Dat, uh, ambt ambtenaren die uh, hebben dus uh, de opdracht... ...om op het Favozjeplein te parkeren. Ja, in het ja. verleden was het zo dat... Uh, ...en misschien dat er nog wel eentje... ...tussendoor gelipt hoor. Dat zou kunnen, maar... Ja. ja. Maar... ...dat staat erin dat... ...de gemeente die wil ook wel die, uh, van die faciliteiten... ...gebruik maken. Van ja. de parkeergarage. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Dus... Uh, Eigenlijk nu, als, als nu die blokken die daar staan opgeleverd worden, inclusief de parkeergarage, ja. dan praten we over februari volgend jaar zo'n beetje. Nu ja, voor, ja, voor, dit, dat, voor, voor dat dit eerste stuk. deel. Ja. En wat is, waar gaat nou echt de eerste hamer, de sloop in of de spade de grond? Gaat die dan voor naar het, het, het marktplaat? Voor de het Markkplein deel. deel. Ja? Nou ja, dan zullen de eerste scholen weggehaald worden. En dan ja. gaat op dat deel. Gaan we Ga, op wordt er weer in. gesloopt, ja. de eerste oude school. Ja. En daar gaat de grond in gewerkt. Ja. Okay. Ja. Dat is echt wat, het volgende wat we kunnen verwachten. Ja, dus okay. gewoon aansluitend op datgene ja. wat er nu okay. is. En dan afhankelijk van ja. de ontwikkelaar, ontwikkelingen en zeg de zeg de ontwikkelaars. Maar zeg maar, gemakshalve van wat er nu is, tot waar we nu gestopt zijn. Tot aan ter hoogte van het gemeenschapshuis, zeg maar. Dat is de volgende stap. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk meer dingen te doen, want je hebt op de Louis Davidstraat, Hoek Grote Krocht, ook nog wat af te breken en daar wonen ja. nog mensen. Ja. ja, dus die moeten ook over. Ja, die moeten ook ergens naartoe. Die, uh, <coughs> daar wordt, dus je hebt wordt tijd nodig zo... nog. Uh, nou ja, dat hoort allemaal in elkaar te passen. Okay. Dus op het moment ja. dat daar gebouwd of afgebroken moet worden, dan moeten deze mensen ja. ondergebracht ja. worden. Ja. Ja. En net toen we even muziek draaiden, zo tussendoor. Rond 2015, 16, als nee, er niks geks nee, gebeurt, nee, nee, nee, zijn 14, we klaar? 14, 15 moet 14, 15, klaar zijn. 14, 15, dan ja. is het klaar. En dan willen we dus ook uh, de, de muur van Grafdijk, zeg maar, ja. dat, dat, ook, uh, dat daar ook iets nieuws staat. Dat dus pand dat zou ook, weggaan. Ja, dus dat ja. ook het Raadhuisplein helemaal afgewerkt is. Ja, okay. Oh, de, inclusief in Inclusief die tijd, dat, ja. Ja, ja, ja. Maar ja, daar zal nog wel een woordje over gesproken worden. Dat nou, heeft ja, al wat commotie de, gegeven in het verleden. Over, over alles wordt een woordje gesproken. Dus is ja, daar ook, ook daarover. Daar ja. ja. En terecht. Ja, ja. En als ik kijk naar het uh, zwarte veldje, waar dat nu woensdag de, de markt staat, ja. is er over nagedacht al waar die dan uiteindelijk gaat komen. De maar... markt? Ja. Ja, daar wordt een marktplein uh, wordt er, uh, gecreëerd uh, bij de ingang, de hoofdingang van de brede school uh, en de bibliotheek. Dat heet ook, de, dat zal ook de Marktplein worden, staat Wat, ook in het ontwerp. Oh, een uh, beetje uh, waar de handischaf nu staat het, ongeveer. Het ontwerp, het ontwerp is toen gebracht vanaf, uh, dat heette de huiskamer van Zandvoort. Ja, ja. En daar stond het Marktplein prominent op, dus ja. de tekeningen die daar toen waren, dat is voor ja. de Marktplein. Ja. En de bevoorrading van de markt uh, is dan bedoeld uh, voor een groot deel via de Cornelis-Slegerstraat. Dus er is precies ingetekend hoeveel markkramen er kunnen staan en auto's enzovoort enzovoort. Dus ik neem aan dat dat ook precies zal kloppen. Ja, nee, even voor de beeldvorming. Okay, ik ja. heb natuurlijk alles gelezen. Oh. Uh, gezien de tijd moeten we even verder. Dan pakken we de fiets bij het stuur en we gaan wandelen over het Raadhuisplein. Niet fietsen, wandelen, Kerkstraat op. En dan komen we bij de Middenboulevard. Ja. Valt er nog iets over te melden op dit moment, Wilfred? We weten dat het een heel nou, langdurig project wordt. Dus. Nou, De gemeenteraad heeft zeer recente ontwikkelstrategie vastgesteld voor het hele gebied. En eh, als je dan zegt voor het hele gebied, dan is er vastgesteld dat eh, je ook onderdelen los van elkaar kunt ontwikkelen. Ja. Eh, dus het is dus niet eh, dat wij in één keer eh, van eh, noord tot zuid of zuid tot noord in één keer alles op de schop gooien... Uh, er is in een achttal acht onderdelen gekeken van uh, nou ja, wat kunnen we wanneer doen en wat is wijs. En, uh, als dan blijkt uh, dat het misschien verstandiger is om toch uh, op een andere plek te beginnen, is dat allemaal mogelijk. Ja. Uh, daarvan kan ik zeggen dat wij uh, in, uh, hier in Zandvoort bij de gemeente absoluut niet de capaciteit in huis hebben om uh, dit grote project alleen te trekken. Dus uh, wij zoeken daar partners in. En die vinden we in, bij de provincie bijvoorbeeld... Uh, waarover, waar we mee in gesprek zijn. Maar en dat kan misschien wat verrassend zijn. Uh, iedereen heeft uh, in de kranten kunnen lezen... dat de gemeente Amsterdam... Uh, 40% van de projecten niet uitvoert voorlopig. Maar ze hebben wel een enorme projectorganisatie... Qua uh, zowel kwantiteit als ja. kwaliteit, die is uh, erg. De, de, de kwaliteit behoren ze tot een van de vijf beste uh, projectontwikkelaars van Nederland. Nu zij capaciteit over hebben, zijn wij een gesprek aangegaan met Amsterdam: van kunnen wij kwaliteit en capaciteit van jullie lenen, huren? Hè, dat moet betaald ja. worden. Ja. En uh, daar zijn we nu mee in gesprek. En ik heb binnenkort met een aantal mensen vanuit de top in Amsterdam een gesprek... om te kijken hoe we dat uh, in elkaar kunnen passen. En ik denk dat we met een, een, een driehoek provincie en de gemeente Amsterdam... Uh, dat wij heel wat kwaliteit in huis kunnen halen. Om wel de projecten... Het zijn echt grootstedelijke projecten waar we hiermee bezig zijn... Om die tot een goed einde te brengen. Ja. En, en, en, praat je over en, mensen die zoals die met Eiburg en al dat soort ontwikkelingen ja, ja, ja, bezig ja, hebben ja, gehouden? Ja, ja, ja, ja, een Zuidas. Ja, ja, Noem ja. maar op. En daar hoeven wij. Uh, niet die, die grootschaligheid die, nee. uh, van de Zuidas natuurlijk. Nee. En dat willen we helemaal niet. De maar... dat, uh... <laughs> nee, nee, nee. Dat, dat, daar gaat het. Kijk, dat zijn weer de architecten die het, uh, die het uit moeten maken. Ja. Maar er is nog heel wat nodig voordat er een uh, architect hier uh, aan de gang kan gaan. Ja. Nou, verder is er een uh, beeldkwaliteitsteam. Uh, uh, <coughs> ja, in de commissie uh, voorgesteld. En uh, dat uh, zal. Ik, nou ja, komende maand in ieder geval geïnstalleerd worden door de gemeenteraad. En uh, die kunnen dus aan het werk gaan. En die zullen, en, en dat is wel heel belangrijk denk ik voor het welslagen van het hele project, in nauwe samenwerking met de gemeenteraad uh, uh, een, een beeldkwaliteitsplan maken voor de diverse delen. En... Uh, dan nou kunnen we aan de gang. Ik, ja, ik, ik lees hier in mijn briefing dan uh, dat het beeldkwaliteitsteam. Uh, ja dat er een architect, een stedenbouwkundige... een landschapsarchitect, een kunstenaar... Ja. dus allerlei facetten... Alle, worden alle, daar bekeken. Nou, dus vanuit hun... vanuit hun ja. kennis komen ja. ze met een beeldkwaliteitsplan. Ja, het is dus niet nee, eenzijdig... het, het nee. is redelijk breed. Nou, dat hebben we juist gekozen. Ja. Ja. en uh, Het leuke is, uh, bij de presentatie... is toch wel gebleken dat... Uh, het zijn vier mensen, één en één... en één en één, dat dat zes is. Ja. En dat is prettig, dat betekent... ze vullen elkaar enorm ja. aan... Ja. En, een, een, ja, ik heb ook wel begrepen dat de gemeenteraad ze ook zeer positief ontvangen heeft. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk... Ja, de middenboulevard kun je een hele uitzending aan aanwijden. Het gaat meer op een update. Wat is er gaande? Ja. Waar staan we? En wat mogen wij Zandvoort dus verwachten? Nou, nou voorlopig wij, wij, dus ontwikkeling. Wij, wij verwachten nog in dit jaar... Uh, ...wat concrete zaken, met name het beeldkwaliteitsbeeldteam... Ja, ja, ja. ...en uh, ja. wij kunnen dus een uh, projectorganisatie ja. opzetten... ...en ja. dat hoop ik allemaal binnen enkele ja. maanden rond te hebben. En dat uh, in 2013, daar ja, hebben we toen die presentatie van uh, gezien... 2013. Ja, dat, uh, ...dat de eerste uh, bouw plaats kan vinden op de middenboulevard? Uh, welke presentatie is dat? Er uh, uh, ja, zijn er zoveel geweest. Die geweest hebben dat, uh, dat bureau ingehuurd. Die, die, uh, dat is een beetje vaag. Hoe heet dat, uh, uh, dat bureau, nou? Ik, nou, dat, ik dat, weet ook niet. Ik, ik, ik ook weet, niet. weet niet precies. Het, uh, kan, het kan best zijn dat we al eerder uh, kunnen starten. Uh, ik heb net aangegeven. Maar het is een dat keuze wat, die je nog moet heel maken. Heel, nou, nee, Welk uh, deelproject je wil starten. Uh, ja, precies. Dat is. Uh, de, nou ja, de, de, de, kijk, voorgesteld wordt. Uh, om uh, de middenboulevard, en dan wordt uh, de promenade bedoeld, ja. om daarmee te starten. Okay. Dus de hele promenade, uh, ja. en dat is een taak wel van de gemeente natuurlijk, omdat dat openbare ruimte is. Ja. Uh, die keuze is nog niet gemaakt, maar ja. uh, dat zou een begin kunnen zijn. Ja. Maar goed, die invulling moet nog allemaal komen. Die, die moet nog komen, ja. ja. En daar, daar, daarvoor is onder andere dat beeldkwaliteitsteam aan het werk... ...de programma van eisen moet nog samen vastgesteld worden. Ja. En wat heel belangrijk is, is de projectorganisatie. Ja. Wat belangrijk is, dat wil ik nog wel even zeggen... ...dat dat niet een, een starre groep mensen is... ...maar dat die flexibel ingehuurd kunnen worden. Dus op het moment dat ze nodig zijn... Moeten ze aantreden, die projectorganisatie. Ja. Want als we die gewoon instellen en 15 of 14 jaar laten duren, dan uh, kost dat een enorm vermogen. Ja, dat kost of, veel geld en ja. dat wordt star. Nee, ja, wij, wij gaan daar flexibel mee om. Ja, okay. Goed, uh, Wilfred, uh, even uitblazen. De fietstocht is voorbij. Oké. Okay. Broodje kaas en melk uh, kun je nu uh, rustig op het nee, nee, nee, nee, nee. Wilfred is van het broodje kaas en het glas melk. Bij de het is bij de, de zilver. Ja, ja. Moet je nog een stukje fietsen. In ieder geval, heel erg bedankt dat je ja, ons hebt willen bijpraten. En de luisteraars natuurlijk, daar gaat het om. Als, uh, als u ja. weer bijgesproken wilt worden. Graag. Altijd. Uh, ja, dat vind ik. Dit is een prettige manier om eens even wat meer te horen over waar staan we nou eigenlijk. Okay. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, Graag gedaan. nou, we krijgen iemand aan tafel die released is. Ja, want we hebben een klein probleempje wat we hebben aangekondigd. Uh, Mieke taper, die, die ja. is er niet. Nee, nee. Over, ja. de, over het muziekpaviljoen. Ja. Uh, volgende keer dan maar. Volgende keer dan maar. Dus we hebben even Tom Hendricks gevraagd of hij even bij ons aan tafel wil schuiven. Eminence Grise van Goedemorgen antwoord. Mag je wel zeggen, ja. ja. Nou, Tom, welkom. Je hebt deze ochtend heb je weer een gastheer gespeeld... Heel veel kopjes koffie ingeschonken. Heel veel kopjes koffie ingeschonken. En we hebben begrepen dat gaat wat veranderen. Wat bedoel je? Het wordt nu thee. Het wordt geen, geen thee, maar we hebben begrepen dat jij uh, gaat stoppen met een aantal zaken. Ik uh, ga stoppen met Goedemorgen Zandvoort, ja, met ja. de presentatie. Hoe ja. lang heb je dit gedaan? Uh, ik ben in 1997 begonnen met een wekelijkse column. Die werd om een uur of elf s morgens uh, uitgesproken. En... Binnen een bepaald programma? Een bestaand programma in Zandvoort. Dat bestond toen al? Ja, Zandvoort bestaat al heel erg lang. En uh, dat heb ik een aantal jaren gedaan. Toen ben ik uh, samen met Benno Veugen op de reservebank terechtgekomen voor de presentatie. Dat hebben we een tijdje gedaan. En toen uh, ben ik uiteindelijk... Uh, ...in het presentatieteam als vaste klant terechtgekomen. Het zal nu een jaar of vijf geleden zijn. Jij doet, ja. doet dit vijf jaar als presentator, maar daarvoor werkte je al mee in tijd. Ja, vanaf 1997. Ja. ja, ik weet nog wel dat er af en toe wat werd voorgedragen door jou. En het was altijd heel prikkelend. Vond het heel leuk om te horen. En uh, dat is allemaal bewaard gebleven. Uh, ik heb ze voor een groot deel in mijn computer staan. Ja. Uh, helaas is ook een aantal verdwenen, maar joh, het, het zijn zo. Dus we kunnen ooit in de toekomst misschien nog, als jij echt uh, zwaar gepensioneerd bent... Een, uh, dat ben ik al. Een boekje uh, verwachten? Nee, nee, nee, nee. nee. Er is ja. ooit een plan geweest uh, van een, een bestuur om uh, een aantal van die uh, columns te bundelen. Maar kijk, het was allemaal... Uh, uh, Gericht op de actualiteit. En die ligt dus nu ver achter ons. Ja, dat is allemaal verouderd. Dus. dus dan zou je zoveel moeten gaan uitleggen van waarom zeg je dit zo? En ja, dan uh, ja. is de show eraf. Dus. Is, is het leuk om die columns nog eens tegen de actualiteit van nu te houden en kijken of er dingen niet veranderd zijn? Of We heel erg veranderd. Een zijn? aantal col columns ging over de middenboulevard. Dus. Ja, die komt... gelden nog steeds. Ja, dat, uh, dat Zelfs in, in het licht van vandaag, waar dingen dan toch wel langzamerhand vorm gaan krijgen, uh, ligt ja, een bestemmingsplan, ja, uh, komt een beeldkwaliteitsplan. Nou ja, kijk, ik heb wel eens uh, ooit in een column gezegd <coughs> dat uh, als er eens een keer brand uitbreekt in het raadhuis, ze dat nooit meer uitkrijgen vanwege de vele plannen die daar liggen. Ja, dat is waar. En uh, volgens mij is dat nog steeds zo. Ja. Dat is waar. Goed, maar even terug in jouw medewerking aan Goedemorgen Zandvoort. Uh, is nu gestopt of gaat het stoppen? Is gestopt. Ja, ja. is gestopt. Maar je bent niet weg bij ZFM Zandvoort. Nee, nee. Ik uh, werk nog mee uh, één keer per maand op vrijdagavond aan het Kunst- en Cultuurcafé. Samen met Yvonne Roosendaal. Ja. En ik uh, zit nog in het yes team. Dus daar draai ik één keer, in de week, één keer in de maand op zondagmorgen. Ja. En twee keer in de maand op vrijdagavond ja. in Hoogland. Je hebt gekozen voor de jazz boven Groenemorgen Zandvoort, begrijp ik dus. Uh, nee, ik heb gekozen voor een vrije zaterdag. Ah, Oké, okay. gelukkig. Ja, ja, ja, ja. ja, Want je bent uh, vanaf het begin betrokken bij de CFM, heb ik begrepen ook? Uh, nee, ik ben denk ik in 1996 begonnen bij CFM. Ik ben altijd wel betrokken geweest bij de radio, want ik, in mijn uh, tienerjaren was ik... Uh, Lid van de jeugd en beroep van de AVO van Mignon. Ah oh, ho. Oh. En uh, van de Afdeling Amsterdam Zuid. Met uh, regelmatig uitzendingen vanuit Hilversum. Bij Herman Broekhuizen. En ja, uh, mijn hart ligt inderdaad bij de radio. Ik heb veel meer met radio dan met televisie. Omdat radio nog uh, gebruik maakt van de fantasie van de mens. En televisie schot dat alles voor. Ja, fantasieloos een beetje. Ja. Dat, ja. uh, dat krijg je op een presenteerblaadje. En uh, als je radio op radiomuziek hoort of je hoort stemmen... dan kan je er al nog van alles bij bedenken. Ja. ja een mooie, warme, donkere stem. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, we zullen die stem gaan missen. Ja. Ja. Hij, hij zal nog klinken. Uh, ja, bezieren, maar binnen maar, Goeiemorgen Zandvoort. Niet meer hier. Oké, okay, jij ja, hebt je vrije zaterdag. En dat is natuurlijk uh, heel erg belangrijk. In ieder geval voor jou. Ja. Uh, ik heb... Uh, een jaartje met je samen mogen werken. Dat was heel erg prettig. Ik vind het echt heel erg jammer dat je weggaat. Ik vond het altijd een plezier om samen met jou... een programma te mogen presenteren. Maar begrijp dat je... andere zwaarwegende redenen hebt om te stoppen. Prima, die keuze heb je. Zeker als je onze leeftijd bereikt... en je vrijwilliger bent, dan mag dat. Allemaal. Ik wens Goeiemorgen Zandvoort nog een mooie toekomst. En ik hoop dat er... Okay. Snel aanvulling komt, zodat jullie niet hier iedere zaterdag hoeven te zitten. Daar gaan we voor zorgen. Oké. Okay. Ja, Dankjewel. Okay. Tom, bedankt. Tom, bedankt. Don, dat, uh, dat was het weer. Ja, het zit erop voor vandaag. Corendon was het vandaag weer. Hein? Ja, Corendon. Ja, is een leuke combinatie ook. Ja. <laughs> ook zo betrouwbaar. Ja. ja. Dit was Goedemorgen Zandvoort van uh, 16 uh, september. Ja, en uh, de redactie was deze keer in handen van, uh, van Nel Kerkman. Ja, uh, de uh, techniek ja. en de plaatjes kwamen van uh, onze bon. grote vriend Halderman. Ja, er staat die Roy George, Alderman. Er staat die George, maar er klopt er niks van. Nee, de Roy Alderman. En uh, nou, de koffie die was uh, dan voor het laatst, uh, voor het laatst. verzorgd door, door Tom Hendricks. Ja, Tom Hendricks deed de koffie en heeft nog eventjes uitgezwaaid. En verder was de presentatie uh, in handen van Kordraaier uh, En Donnegrebber. We wensen u allemaal een, een heerlijk weekend. Het weer klaart wat op dus. We kunnen erop uit. Als ik naar buiten kijk, dan denk ik van ja, het is toch wel fijn dat hier jaar rond de er zijn. Ja. Want nu kun je lekker op het terrasje, op het strand, een kopje koffie drinken. En als de wind nog naar het zuiden draait, kunnen nog vissen ook. Ja. Oké. Oké. Goedemorgen Zandvoort. Tot ziens. Tot ziens. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert geluk bij het NOS Journaal. In het Westfries gasthuis in Horen verlopen de operaties weer volgens schema. Het ziekenhuis werd gisteren getroffen door een computervirus en dat zorgde voor pc problemen op de OK's. Het ziekenhuis stelde de meeste ingrepen uit en voerde alleen nog spoedoperaties uit. Het computervirus probeerde gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Dat is niet gelukt. Ook de patiëntgegevens zijn niet zichtbaar geweest voor vreemden. In het proces tegen Geert Wilders is vandaag zijn advocaat Moskovits weer aan zet. Hij rond het slotpleidooi af, waar hij dinsdag een begin mee maakte. Verwacht wordt dat Moskovits daar de hele dag voor nodig heeft. Hij gaat vandaag in op een aantal omstreden uitspraken van Wilders... zoals de vergelijking tussen de Koran en mijn Kampf... Wilders wilde daar eerder niets over zeggen. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. De PVV-leider staat terecht recht voor groepsbelediging... en het aanzetten tot haat en discriminatie. Het Openbaar Ministerie vroeg eerder al vrijspraak op alle aanklachten. In Frankrijk blokkeren actievoerders het vliegveld van Marseille... naar protest tegen de pensioenplannen van de regering. Het is de tiende dag op rij dat er in het land actie wordt gevoerd. Ook benzinedepots, raffinaderijen en havens... worden nog steeds getroffen door stakingen en blokkades. De Franse Senaat stemt waarschijnlijk vandaag over hervorming van de pensioenen. De leerlingen van de twee basisscholen in Groningen die vorige week afbranden kunnen na de herfstvakantie van volgende week weer naar school. De gemeente heeft verspreid over de stad en in Hoogkerk een aantal locaties gevonden waar de kinderen tot het eind van het jaar les kunnen krijgen.